...te kouder aan, morgen geregeld zon en ook een graad of twee. Dit was het NOS Journaal.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 het nieuws krijgen we bezoek van onze burgemeester Nick Meijer... die het gaat hebben over cameratoezicht in het centrum van Zandvoort. Dat is een mooi onderwerp. Gelijk bedenken wij nog wat andere onderwerpen waar we ook met hem over... Ja, want maart. we hebben wat tijd over. En daarna komt Peter Tromp praten over de nieuwe rijrichting van de Grote Krocht die dus nu omgedraaid is. En wij ja. zijn benieuwd wat hij daarover te vertellen het, heeft. Het is, het is omgedraaid, maar je komt nu helemaal nergens meer. Maar <laughs> Daarom een... ben ik benieuwd wat hij daarover te zeggen heeft. Ja. Ja. Nou goed. Nou prima. Toos.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 ikzelf. Okay. Uh, we hebben... Uh, Opretten en opera klanken van een uh, sopraan en een tenor met pianobegeleiding. Dat is altijd, altijd mooi. Ja. Uh, nou, die saxofoon, uh, dat saxofoonorkest uh, bijvoorbeeld. We hebben, wat ik heel blij mee ben, het Kenneme Jeugdorkest. En die hebben vorig jaar met uh, Daniel Weinberg een concert gegeven in de Philharmonie. En het was heel lastig om hun te krijgen, want ja, ze hebben toch vrij veel optredens ook als. Uh, jeugdorkest. Maar ik vind het zo leuk om... Zo Daniel Weinberg komt waarschijnlijk wijten. niet mee hè, deze keer. Ja, dus ik, waar, we <laughs> zijn er al twee jaar mee bezig. Dus, maar ze zijn er dit jaar. In, in juni als afsluiting voor het zomerreces. En dan hebben we natuurlijk ook altijd standaard uh, laureaten van het Prinses Christina concours. Die, oh ja. Dat doen we al een aantal jaren. En dat is toch gewoon ook om de de jonge muzici de kans te geven om ervaring op te doen... op het concertpodium. Dat dus is natuurlijk wel een heel klein podiumpje. Ja, niet maar te goed, vergelijken het is, met concertgebouw bijvoorbeeld. Maar toch, je doet er uit, toch ervaring mee, goed, mee je op. Je leren lindelijk lindelijk. Ze leren dat als er ze geluiden zijn of iemand nog laat binnenkomt... dat ze daar dus uh, Wat is, je, wat is je, je eigen favoriet van het programma? Uh, nou, dat Kennen We Jeugdorkest is toch ja? wel. Ja ja, ja, ja, ja. En wat ik wel heel mooi vind... we hebben als kerstconcert dit jaar...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 ja. Maar we hebben het gekoppeld omdat de grote producties toch best wel. Uh, ja, ik wil niet zeggen slecht bezocht worden. Maar het kost te veel geld om het uh, kostdekkend te maken. Ja. Dus we hebben. Ja, we overwegen nog om te kijken of we daar überhaupt wel mee doorgaan. Want daar moet ja. iedere keer geld Maar goed, er wordt ook er wordt een entree voor gevraagd. Hè, als ja, die zij komen. is ook hoger dan. 20 euro dan 20 was het? 20 euro, ja, ja, die is nou, ja. sowieso Maar goed voor de Maastrichters. Daar kom op, jongens. Nee, dat is toch dat, uh, helemaal geen geld. Als je een orkest hebt en een koor en, ja. en zo.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 In, ja, uh, ja, ja, ja, 350 tot 400 man kan er wel in. Ja, dat lukt in de, de kerk, kerkplein niet. Hè. Nee, nee daar kan maar 250 in. Hooguit, hooguit. Ja, hoog uit, hoog ja. Dan, zit ja het, dan zit het echt vol. Ja, dat klopt. En, uh, ja, ja. ja, we hadden toen het afgelopen concert met Santos Mannenkoor. Dat ze een jubileumconcert hadden. Dan hadden we 276 bezoekers. En dat zit dan echt in alle hoeken en gaat hoor. Ja, precies. <laughs> maar het kan. En uh, het is ook nog verantwoord. Dus uh, wat dat betreft... Ja, want de, de, de, de brandweer zegt dat ook, hè? Die, die zijn er heel streng in. Ja, daar ben ik ook. En mijn mede-bestuurslid is er ook heel streng in. Nou, ja, daar moet je geen risico's op willen. Nee dat, nee, dat moet je ook helemaal niet willen. We hadden uh, het uh, net over de dirigent van het Heemseids Philharmonisch Orkest... Dick voor lees ja. Heeft inderdaad een aardige palmaris al achter de rug, hè? Ja, ja. Die, uh, nou, hij is de opvolger van iemand Soeteman. Die uh, jarenlang... Die eigenlijk het Heemseids Philharmonisch Orkest uh, ja, grootgemaakt heeft. Heeft. Maar hij, hij speelt uh, in het Nederlands Blazer Hij heeft zoveel, want hij heeft dus ook zoveel lijntjes met allerlei verschillende uh, disciplines binnen de muziek. En uh, ja, daar doen wij dan ook weer ons voordeel mee. Ja, natuurlijk. Ja, dus, uh, en hey, morgen uh, middag de avond is om drie uur. Ja,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 Ja. Dat ja. Als het geld en als een komt, dan. Nee hoor, ja. zo is dat. Ja, dus dat is mensen waar. die. En dat, uh, ja. ja, en ik, heb, ik zeg ook altijd: als de pot leeg is en dan stop is. en ja. dat kan niet meer, dan stoppen we ermee. Ja. Ja. Nou, is... laten we nog maar even gewoon uh, ervan uitgaan nou, dat, nou, dat dat. Nou, ja, blijft maar nee, zo. Ja. Ik, het, mensen moeten zich dat wel realiseren. Ja, zeker. Het zou een enorm gemis ja. zijn. hè zijn ja. er mee bezig. En op een gegeven moment houdt het ook op. Ja. Dus uh, ik weet, Peter Trump heeft ooit privé heel veel geld in de Camino Burana gestopt. op de boulevard. Ja. Dat was heel en, mooi. Dat is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 Bij, maar bij jullie is het elke maand. Dus ja, ik kan me zo'n ja. beetje voorstellen hoeveel ja. tijd dat kost. Ja, en, en als je ziet, zoals bijvoorbeeld zomaar Strichterstaan, die komt. Die komen dus eerst met een delegatie van, de, van het bestuur. Om te kijken, hoe ziet de kerk eruit? Hoe gaan we dat doen? Ja. Nou, en dan krijg je een heel pakket aan eisen waar je aan moet voldoen. Ja. Ja, ja, dat is bijna een professionele organisatie. Ja, het is een dat professionele is, organisatie. Ja. Dat, bijna. Ja. Dat is, uh, ja. Mag ik wel ja, zeggen goed, dat dan, dan willen, dat... Ja, dan willen ze ook van alles natuurlijk. Ja, ja. ja. Het moet ook. En ja, terecht, terecht. Ze kunnen dat ook vragen. Ze kunnen zich dat gewoon ook zelf niet permitteren. Dat er dingen fout lopen. En dat, dat, uh, nee. en, maar wij willen dat ook. Ik ben ook een perfectionist wat dat betreft. Ik wil ook dat het goed gaat. Ja. Dat, uh, dus ja. Maar je hebt met zoveel schijven te maken. Zoveel verschillende dingen. Dus, uh, maar we doen ons best. Mooi. Jazeker. Ik ben blij dat jullie dat ook dit jaar weer gaan doen. De kerkpleinconcerten. Dus ja. uh, morgen dus om drie uur. Om drie uur. En uh, gaat. Open. De kerk open. Precies. Nederlands ja. Filarmonisch Orkest. Dan mooi. En volgens mij, ik weet niet wat voor weer het morgen wordt, maar weer om in de kerk. Dus We weer om in de kerk. Oké. Goed. Heel veel succes morgen. En bedankt. En bedankt voor je komst. We gaan uh, naar de muziek toe. Naar ja, uh, mooi. Sir Blue.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 No matter what you do when you're lonely, I'll be lonely to I'm lonely too ja, we zijn er weer met uh... Ja, dit was de René Klein die overleden is. Hè? Die... die overleden is eigenlijk na zijn eerste succes ja. met uh, Mr. Bloem. blijft een uh, Prachtig. Monium. Ja, heel mooi. Heel erg gepromotestijds door ja. Paul. Ja. Paul de Leeuw die heeft dat inderdaad Ja, Heel veel daarachter. Noortje, goedemorgen. Wat, goedemorgen. wat gezellig dat je er weer bent. Ja, ik ben iets eerder. Omdat ik inval voor de lege stukjes die jullie hadden vandaag. Nou ja, Want... nou, ja maar je bent altijd welkom hoor. Bedoel, het is niet zo dat, uh, dat we dat je dat denken ik... van je bent een opvulletje of zo. Nee. Nee, maar Helemaal ik niet. Eigenlijk, omdat ja. het podium pas 30 januari Ja, het is ja, nog niet zover hè. Dus ik vraag aan jullie of jullie de komende twee weken. in de agenda. In de agenda. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar je hebt wel dat een hele mooie is. folder meegebracht. Ja, de uh, folder is over die het museum. De folder van het museum. Ja, museumpodium het eerste half jaar. en de kalender eerste voor dit jaar, jaar, wat ja. er allemaal aan de tentoonstelling is. Dus dat ja. is mooi. Nou ja, die, die, die, die eerste die dus aan het eind van de maand is. die voorstelling van de harp van Brandis, dat ja. is met een harpiste, ja. Carla Bos. Dat is wel een bekende. Die ja, heeft al eerder. Ze komt nu voor de derde keer. Ja. En uh, ik moet zeggen, het is dan ook altijd uh, vol. Het is mooi, hè? Harpmuziek. muziek. vinden het echt ontzettend. En zij speelt zo ontzettend goed. Ja ja ja, ja, ja, ja. En wat is het leuk wat zij nu doet? Kijk, dat is ook, het is ook een schitterend uh, mensen om mensen te zien. Ja, mooie vrouw. Maar zij heeft. Uh, uh, ze vertelt er nu een verhaal bij. Oké. Okay. En het verhaal is eigenlijk voor iedereen. Ja. Kunnen voor kinderen, maar het kan ook. Oké. Okay. Voor ouderen. Ah. Een harpconcert met een verhaal. Nou, dat is wel bijzonder. Dus dat is... Uh, en zij komt hier... Ze woont in Portugal. Oh ja. En ze komt altijd dan deze maand hier naartoe. hoe doet nou. ze dat dan met die harp? Dat is een lastig instrument om mee te nemen. Ze komt er altijd met drie... Oh. Ze heeft drie harpen bij zich. Jeetje. En ze speelt ze allemaal. Alle drie. Ja. Ja, het, het, het is wat, want ja. ik wil zo'n ding vervoeren. Dat is natuurlijk enorm. De grote. Ja, de ja, kisten hè. He. Ze heeft echt. Oh, ja. Ja, ja. En ze speelt natuurlijk. Uh, ja, ik, ik heb haar al eerder horen spelen. Zij speelt echt inderdaad ja. uh, prachtige misten is het mij mee. Ik ga een harpconcert met een verhaal doen. Ja. Over een magisch eiland waar iedereen gelukkig is en waar het altijd lente is en waar alleen maar harpisten hadden. Daar wil ik ook naartoe. Daar wil ik wel naartoe.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 Dus ik ben reuze. <laughs> verder verder kun je daar niets over zeggen. Verder, het blijft uh, met Fred zijn producties altijd iets in <laughs> ja, natuurlijk. Ja, dat, dat is, is wel het, ja. Er komt altijd een soort verrassing naar boven. Dus... Ik ben reuze benieuwd ja, leuk. wat het gaat worden. Dan hebben jullie in mei een optreden van Kamerkoor Il Cantatori Allegri. Ja, dat we hebben nog de... in april De Tranen van Mijn Vader. Ja, ook, ook van de... Fred Rozenhart, ja. Dat Rozenharts, is gebaseerd ja. op Tweede Wereldoorlog. Ja. En dat past ook in ah, okay. de tijd. de tijd. De ja. En dan hebben we optreden van Kamerkoor Il Cantatori Allegri. En dat is. Uh, ja.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 voor vrienden oh ja. <laughs> en bekenden. Ah ja, oh ja, ja, die <laughs> kentool, ja. Nee, nee, nee, natuurlijk. kennis met te maken. Misschien dat hij uh, in november of in september... en ik had nog iets met het smartappen van, van Kopertje? Van Kopertje. Oh, dat is ook leuk. Dat is dus, ook leuk. Ja, ja. goede. Ja, die waren bij het, uh, nieuw, het laatste s-concert uh, als, uh, als uh, klapstuk, zeg ja, maar. Tenminste, ja. ik vond het een klapstuk. Ja. En uh, ik, ik, die hele kerk die ging zo heen en weer. Uh, ja, dat kunnen de mensen niet zien, maar ik ga dus nu, uh, zeg maar. maar <laughs> ja, nee, dat is leuk. Dat is echt leuk. Het is nog steeds uh, 10 euro entree... Conclusief uh, koffie uh, en drank. Ja. Daar krijgen ze een uh, kopje koffie en een drankje uh. voor. Ja. En uh, even kijken. De inloop is half acht.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 De mensen kunnen allemaal, ik heb ze jullie al gegeven... entreebewijsjes halen bij het museum. En dan mag je gratis, dan mag je gratis naar binnen. Dat kost normaal 5 euro hè? of 7,50. Ik weet niet wat dat nee, kost. 5, 5 euro, oké. Okay. En dan mag je naar binnen. Uh, de folders liggen ook in het casino. Dat is natuurlijk de folders. Dus dat van is voor het, ons ja. ook natuurlijk een mooie... Een mooie bepaalde samenwerking, hè? Dus met toeristen uh, ook daar binnenkomen. Het is een hele mooie tentoonstelling met hele oude gokmachines. Ja. Oh. Uh, natuurlijk de historie over de bouw van het casino. Het nieuwe casino en het oude casino. En het casino bestaat 38 jaar. Dat al lang alweer, hè? Ja, ja. Ik kan me nog heel goed herinneren dat het geopend werd in uh, Bouwens. Dus dat was toch wel... Uh, ja. Dan ja. ja. merk je dat je zelf ook uit hoor, Maar <laughs> dat is niet anders. Het is een ja, mooie tentoonstelling in het museum. En, een mooie, en, en er is oh. nog één hele opvallende tentoonstelling. Maar dat is dan in december. En dat sluit een beetje aan op het podium. Dat is het Wintertheater. En dat betekent dat is een, een tentoonstelling over theaterkunst. Kunst wat te maken heeft met theater. Schilderijen, voorstellingen. Schilderijen, beelden, alles. Anders. Wij maken een standaard opstelling met theaterstoeltjes, een podium. En de hele maal december mag iedereen die zijn kunsten wil vertonen mag optreden. Nou, dat is en de mooi. de toegang voor de mensen is natuurlijk gewoon 2,25 dan. Oké. Okay. Dus dat is, een, dat, dat is de afsluiter van dat dit jaar. van dit jaar. En dan gaan we kijken of we 2016 gaan. Ja, ja. De echt, trouwens die... Aan, hoe het met het museum gaat natuurlijk, hè. Die in de, in de zomer komt over het Zandvoortse strand, dat, dat lijkt me ook wel een hele ja, mooie ja, dus impressie dus van vroeger en nu. Ja, ja. dat ja. is ook een hele mooie. We hebben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 Oh, sommige mensen die hebben er minder interesse in, zeg maar, als ouders overlijden, bijvoorbeeld. En dan komen er dingen boven tafel. En dan denken ze: wat moeten we daarmee? Nou, alles van Zandvoort. Ja. Nou, alles van Zandvoort inleveren bij het museum. Want het kan altijd uh, dus, uh, gebruikt worden. Dat is de, de, ja, maar dat pleit ik echt voor. Want het, anders gaat het verloren. Dat is gewoon zonde. Komt het in een vuilnisbak terecht en het kan beter bij het museum terechtkomen. Dan kunnen zij zien of dat het nodig is of niet. Nou, prima, Goed. nou Nostje. bedankt voor jouw komst. En nou, ja. nou, we gaan ochtend genieten. Ja. Van, het, de, het eind van de maand kom je nog een keer om ja, het nog even, even, even extra te vertellen. Of niet? Ja, want het is natuurlijk op vrijdag de 30ste. Want jullie hebben dan de oh, ene. Ja, oh ja, ja dus de week van dus de, de jullie volgende week nog ja. even. Ja, bij deze hebben we dat aan onze dame van de, de, de redactie. redactie doorgegeven. Dat dat nog even in de agenda komt. Mooi, we gaan uh, naar de juridische toe. En uh, straks praten we verder met uh, Jerry Kramer over de watertoon. The Miracle of Love.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 Ja, ik, ik, ik, ik begrijp het gewoon niet. Laat ik het zo zeggen. Um, uh, de wethouder die heeft een architect in, ingeschakeld. Die heeft een plan gemaakt. En nu achteraf uh, zegt de, de andere deel van het college. Ja, dat is niet. daar wisten wij niks van af. Ja, en dat is natuurlijk al heel onbegrijpelijk als je gezamenlijk uh, uh, werkt uh, als college. Ja, aan, uh, aan, aan je doel uh, om uh, Zandvoort uh, mooier te maken en beter te maken. Even stap 1. Hè. Een wethouder in Zandvoort die een... Uh...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 Dus de gemeenteraad heeft ooit een plan voor de Middenboulevard bedacht. Dat nou, was heel groot. Dat nou, is compleet mislukt, ook door de schaal. Toen heeft de gemeenteraad gezegd: nou, we gaan het opknippen, uh, André wat gaan we doen en we gaan het Bathijsplein doen.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 Dat je dan ook nog een, een opdracht van het college gaat aannemen. Ja, dat vind om, ik zelf ook een beetje vreemd. Om het wel gezellig te maken, de architect was destijds toen hij de opdracht kreeg, de voorzitter van D66. Ja. Dus dan heb je een politiek uh, ja, nou railschat ja, in de krant, maar die uh, wij heb je wel. Wij hebben dus uh, uh, wij als gemeenteraad hebben wij de welstandscommissieleden wij benoemd. En uh, in het raadsvoorstel stond dus dat. Uh,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 factuur van 9000 euro, de tijd dat je overal op bezuinigt. Dus dat spreekt mensen heel erg aan. Ja, maar het gaat, het gaat nog niet eens zozeer om die 9000 euro. Nee, maar het euro, gaat ook om, om als het principe dat Als dat plan, plan goed is en het pand is wel niet van ons, maar als we daarmee verder kunnen, dan denk ik ja jongens, dat is dan een positieve ontwikkeling waar we allemaal wat aan hebben. En laat ja. het op deze manier dan in de krant uitgespeeld, waar dan de wethouder in dit geval een strijd aan gaat met de Ja, wat ik wonderbaarlijk vind is, hoe komt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 ...van de gemeente dit hebben aangegeven. Want waarom komt dat bij een journalistrecht? Het komt niet van Han Cohen vandaan. Dit, nee, ja, goed, dat zijn dus de, de regeltjes die ze binnen het college hebben afgesproken. Er uh, zijn inkooporders en, en dergelijke. En dit schijnt dus een mondelinge opdracht geweest te zijn van de heer Cohen. Ja. Ah, en dat is niet volgens mij. Nee, maar nogmaals, hoe komt het maar bij een journalistrecht? Als er vertrouwen is binnen een college, dan dek je elkaar daarin. Oh. Maar het is voor mij onvoorstelbaar dat de rest van het college niet wist... Oh. dat de heer Cohen met, met, uh, met de architect dit uh, heeft uh, besproken. Maar, voor uh, mij... oh, de, de, de vraag is dus, van hoe, hoe komt dat artikel in de krant? Wie, wie zou dat de aanslinger zijn geweest? Zo, dus ik, heb, ik heb van. geen idee. Ik heb de journalist niet gesproken. Oh. Het enige wat ik weet, er zijn vragen geweest van uh, het CDA. Die triggerden mij ook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 van het Juist. Ja, ze hebben gewoon ruzie ja. met elkaar gehad. En dan wordt het weer op deze manier ja. doorgetrokken. Ja, is niet oké. Okay. En dan denk ik bij mezelf, hou nou eens een keer op met, oh, met elkaar Daar ben ik het wel mee eens. En daarom was ik zo ja. boos. Uh, en daarom heb ik ook, uh, zeg maar... Uh,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 Nou, duidelijk, Jerry. Heel goed dat je dat toe kwam lichten, dit ja, artikel. Ja, dankjewel. Naar de achterliggende kant. En op Politiek Café's antwoord uh, kunnen we dat artikel, kunnen de mensen dat nalezen, of wat jij geschreven hebt. Ja, klopt. Ja. Nou, prima. Ja. Het is uh, helder, integriteit, hoog in het vaandel, ook in 2015. Zullen we daarmee afsluiten? Ja? Zeker. Oké, okay, Jerry, bedankt voor je komst. Dankjewel kind. voor je komst.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 Ja, uh, nog een, foto, een fototentoonstelling bij Pluspunt van Jan Lagarde. Eh, onderwerp Zandvoortse vrijwilligers. Nou, dat is een heel mooi onderwerp, want het zijn er heel veel. Ja. En dat is leuk om daar, eens, vooral bij Pluspunt natuurlijk, het, het centrum van de vrijwilligers, zeg ja. maar, om daar eens even te gaan kijken. Ja. Oh ja, en vanavond is uh, de voorronde van de showkampioenschap bij Café Kopen, dat is wat anders dan de andere jaren, want eerst was het altijd eerst de dames en daarna de heren. Maar volgens mij worden vanavond er zowel... De dames als de heren ingezet. Uh, ik hoop dat uh, als ik me uh, goed genoeg voel, dat ik er ook naartoe kan. Want ik wil graag meedoen. Je wil meedoen ja, ik wil meedoen. Ik iedereen vind kan dat... Ja, iedereen kan joelen ja, in principe. Niet iedereen, maar... Nee, want het is. De... Maar de fanatisme wat daar uh, wordt uh, naar boven komt, dat is echt geweldig. Want ik heb daar dames en heren die normaal behoorlijk rustig zijn, die fanatiek zien shoelen, dat wil je niet weten. Ja. Maar het is wel heel erg gezellig. Dus uh, als je zin hebt om te joelen, ga vanavond vooral even bij Café langs, Dat begint om half negen.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 We hebben 25 januari nog de 10.000 stappen van Zandvoort... Start bij de Oude Halt om 10 uur, van 10 tot 12. Ja, ik hoop dat het een beetje mooi weer is, want dat ja, is, is altijd, altijd wel, wel 30, uh, prettig. Natuurlijk. Oh ja, en dan hebben we nog het projectkoor van het Zandvoorts Mannenkoor. Daar uh, kun je aan deelnemen. Dat uh, gaat om de Duitse messen van Frans Schuber. Uh, die wordt elk uh, voorjaar uh, wordt gespeeld. En uh, daar kun je dus aan meezingen. Uh, daar kun je meezingen als je dat wil...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 Oh, my God.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 Inlichtingendiensten en zorginstellingen reageren tegenwoordig alerter op waarschuwingen over radicaliserende jongeren. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid schoof, zei dat in Nieuwsuur. Hij reageerde op vragen over een jonge Amsterdamse jihadist die afgelopen weekend in Syrië om het leven kwam. Zijn vader zegt dat hij steeds heeft gewaarschuwd dat zijn zoon radicaliseerde, maar dat de overheid niet reageerde. In de Amerikaanse staat New Jersey is onrust ontstaan over videobeelden van politieagenten die een zwarte man doodschieten. Het gebeurde op 30 december in de stad Bridgeton. De beelden zijn nu pas naar buiten gekomen. De auto waarin het slachtoffer zat werd aangehouden. Een agent zou een pistool hebben gezien en een van de inzittenden werd doodgeschoten. De eigen bijdrage die ouders sinds kort moeten betalen voor de zorg van kinderen met psychische problemen moet van tafel. Dat vinden oppositiepartijen D66 en ChristenUnie. Ze willen wachten op de resultaten van een onderzoek naar de effecten van de eigen bijdrage. Die kan volgens D66 oplopen tot 1500 euro. Minister Plasterk en Sint Maarten zijn het nog niet eens over de manier waarop de integriteit op Sint Maarten moet worden verbeterd. Plasterk vindt het een zaak van de Rijksministerraad. Sint Maarten wil dat het parlement van het eiland zelf met een oplossing komt. Vorig jaar bleek uit twee onderzoeksrapporten dat er op Sint Maarten sprake is van machtsmisbruik en belangenverstrengeling. Bij brand in huis is het van groot belang om binnen de deuren dicht te houden. De brandweer zegt dat na een experiment vorig jaar in Zutphen, waar zes gemeubileerde sloopwoningen in brand werden gestoken. Als bewoners binnen de deuren dicht houden, verspreidt de rook zich minder snel en hebben ze meer tijd om te vluchten. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Het wordt een graad of twee, maar het voelt...